Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een actiegroep van boeren heeft een nieuw protest aangekondigd. Aan de actie op 16 oktober zullen meer trekkers meedoen dan bij de protestdag van vorige week. Denkt de organisator van het nieuwe protest, Farmers Defence Force. Ook verwacht de organisatie meer overlast voor het verkeer. De actiegroep zegt dat burgers zich bij het protest zullen aansluiten.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 Bij het klimaatprotest in Amsterdam zijn tot nu toe ruim 50 mensen opgepakt, zegt de politie. Volgens diverse media zijn het er veel meer. Vanochtend vroeg blokkeerden betogers van actiegroep Extinction Rebellion de stadhouderskade ter hoogte van het Rijksmuseum. Van de gemeente mogen ze daar geen actie voeren, wel kunnen ze terecht op het museumplein. Ook in Londen en later in Berlijn zijn klimaatprotesten in Londen zijn enkele tientallen betogers opgepakt. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar drie wetenschappers... de Amerikanen William Kaelin en Craig Semenza... en de Brit Peter Radcliffe. Het Nobelcomité heeft dat bekendgemaakt in Zweden. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar hoe cellen zich aanpassen... aan de beschikbaarheid van zuurstof. Het weer in de noordelijke helft van het land vrij zonnig. In het zuiden breekt later ook de zon door. Het blijft droog en het wordt ongeveer 14 graden. Vanavond van het westen uit regen. Dit was het NOS Journaal.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 Ritme, Ritme van ZFM. Zf. Fanny Fanny van de Sweet, Wat een hit was dat ook, zeg. Niet normaal, hè? Nou, in ieder geval, uh, we zijn begonnen met het tweede uur... van Zandvoort Lunch op deze maandag, de 7e oktober 2019. En we gaan straks bellen met uh, collega Joop van Ness junior om eens te vernemen wat er nou allemaal gebeurd is in Zandvoort... en wat hij weer allemaal beleefd heeft zo onderhand... En ik ga u ook nog het weerbericht vertellen strakjes. En ik heb nog een paar kleine, korte, regionale berichtjes meegenomen. Oh, Misschien kan ik er nog wel eentje voorlezen. Want ja, het was wel ongevallen weekend hoor. Want bij een verkeersongeval op de A9 bij Velse Zuid is zaterdagmiddag een gewonde gevallen. Rond half vier ging het mis, net voorbij de Wijkertunnel in de richting van Amsterdam. En bij het ongeval waren twee voertuigen betrokken... waarvan er één op zijn kant tot stilstand kwam. Meerdere hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse om assistentie te verlenen... en één van de automobilisten raakte bij het ongeval gewond... en is na de eerste zorg naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere behandeling. De andere man die kon ter plaatse aan zijn verwondingen worden behandeld. Door het ongeval was alleen de linkerrijbaan beschikbaar... Voor wat voor het nodige oponthoud voor het overige verkeer heeft gezorgd. Dan was er trouwens nog uh, ergens een, een oponthoud op de wegen. En dat was vannacht bij Halfweg, want daar hebben ze een paar wegen af moeten sluiten... doordat een loods uh, in brand heeft gestaan vannacht. En dat was aan de straatweg in Halfweg... Volgens de veiligheidsregio Kennemerland was er heel veel rookontwikkeling. Bewoners van een nabijgelegen woning moesten tijdelijk hun huis uit. De A200 is vanaf Haarlem tot aan het Rotterpolderplein... enige tijd dicht geweest voor al het verkeer. Door de hevigheid van de vlammen was de loods na het uitbreken om één uur... binnen korte tijd helemaal uitgebrand. Rond half drie was de brandmeester... En door het nablussen kon er nog enige tijd rookoverlast blijven. In de loodsen waren meubels opgeslagen. Een overslag naar een naastgelegen bedrijf... kon door de brand weer worden voorkomen. En bij de brand raakte, voor zover bekend, niemand gewond. Goed, we gaan verder met ons programma. En uh, we gaan luisteren naar het nummer Sebastiaan. Van Steve Harley en Cockney Rebel. Dan zet ik hem op pauze. Dom, hè? Komt-ie, hoor.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 In the moment is suicide. Come to a strange place, we'll talk over old times, we we'll never smile. down Sebastian van Steve Harley en uh, ik breek hem af, want anders dan moet onze Joop zo verschrikkelijk lang wachten voordat hij aan de beurt is. Maar uh, Dolly, je ja. draaide zulke mooie muziek, daar had ik er best wel voor over gehad, hoor. Nou, ik, ik, ik, uh, ik kan het zo weer terugdraaien, hoor. Wil je nog even luisteren? Nee, laat maar niet doen. Laat nee, maar, ik draai me uit. een andere keer wel weer voor je. Ja. Oké. Okay. Welkom in ons programma, Joop. Ja, Dankjewel, uiteraard, dankjewel. Ja, ben je nog ja. weg geweest het weekend? Ik ben niet eens thuis geweest ik. <lacht> er was heel ik, veel uh, te doen, hè? Uh, ik ging er zaterdag rond een uur of tien uh, uit en ik kwam er om um, een, nou, een uur of zes weer in. Zo, en, uh, de juist. Zondag was het, was het nog later. Oh, echt? Ja, dat is echt heel veel te doen geweest. Hè? Ja, Want, ik ja nou. Ik heb dingen gezien en gehoord ook, voornamelijk gehoord. We zitten te popelen. Ik ben bij twee cassetten geweest. Door die klonken als een spreekwoordelijke klok. Echt waar? En, uh, wel weg, ja. ja. Twee totaal verschillend, hoor. Ja. Want ik praat over jazz. Bij, bij jazz in Zandvoort. En ik praat over uh, een mooi weer op straat. Zo heet die band. In het Amsterdam Beach Hotel. Ja. Alle twee waren goed. Geweldig. Mooi. Grandioos. Super. Want wat speelde en, er in de, in, in het, um, in de krocht? Daar speelde de Rosenbergs, een trio met twee jongens Rosenberg Van ja. de bekende uh, gypsy uh, muziek. Ja. En een neefje. En die hadden een super, super, super, super construct. Echt ongelooflijk. Voor het eerst in 18 jaar, ja. let op, was er geen stoel meer vrij. Het is wat. Ja, dat zijn er natuurlijk dus vooruit gegaan. hele bekende namen ook, hè? Ja, ja. En, um, de voorzitter van, uh, van de stichting Jazz in Zandvoort, uh, Hans Rijmers, die ja. heeft meteen de heren vastgelegd. Ja, volgend jaar kon al niet meer. Nee. Maar over twee jaar? Ja. Dan het weer. Jeetje, <laughs> mina. Het is toch wat, hè? Dat, ja. dat, dat, dat al het al niet is... eens meer de regel is, hè? Een jaar na datum. Ja, dat is, ja, is het ook. Maar het, het, is, voor, het is op zondagmiddag. Dat ja. is er over het algemeen niets in de, in de jazzwereld. Nee. S'avonds pas. Oké. Okay. Ze dus, uh, hebben smiddags vrij om te kunnen spelen. Ja. Dat is een lekkere stapel voor ze. Ja, nou, ja. Ze doen het graag, want. De akoestiek in, in Zandvoort, in de, in de, in de krocht, is ja. grandioos. Ja, daar hoor je alle artiesten over, hè? kennis, ja. Het, het is geweldig. Ja. Dus het, het, was, het was zondag echt genieten, zowel in de krocht als in het Maar laten we beginnen bij de vrijdag. Ja. Want uh, vrijdag en zaterdag had uh, de seniorenvereniging van Zandvoort, DSVZ, uh, de jaarlijkse IT georganiseerd. En daar hadden ze burgemeester uh, David Molenberg vooruitgenodigd. Al moet het de eerste keer zijn. Nou, dus hij kwam vrijdagmiddag en hij uh, vermaakte zich uitstekend daar. Leuk. Bij, met allerlei mensen, gingen met allerlei tafels zitten en met, ging met mensen in gesprek. Ja. Uh, ja, dan zie je dat een hele sociaal sociaalvonden burgemeester is. Ja. Die uh, ja, eigenlijk helemaal op zijn plaats is. Ja. Daar ja. geloof ik heilig in. Net ja. zoals uh, Niek, Niek uh, Meijer in Huizen. En dat zullen ze merken dat het een hele sociale burgemeester is. Ja, ja wat dat betreft, dat we hier ook gemerkt. mogen we onze handen dichtknijpen hè? Met, de, ja. met de opvolging ja. van burgemeesters. Ja. ja, absoluut. Nou ja, en dan, dan hadden, die hadden dat, uh, was 160 man op vrijdag en 160 man op zaterdag. Zo. Ja. En ehm um, uh, Jan. Uh, nee, ja. nee. Uh, weet hij nou, de voorzitter? Gerard Kuijker. Gerard. Ja. De heer ja, die liepen als een pauze trots <eien> rond. Leuk. Ja, ja. <truim�> <truim�> P.O. Hij had het uh, allemaal dik in orde. Zelf alles, allemaal. Um, uh, sandwiches gemaakt en van alles nog wat. Er tafel zoetigheid, hartigheid. Leuk. Van alles. Er uh, werden broodjes geserveerd. Uh, Sousiëse broodjes. Uh, kaasbroodjes. Um, uiteraard het thee. Volop, zoveel als je wilde. Mm. Ja, en iedereen genoten volle volop teugen. En ja. dat, dat, doet, dat doet de seniorvereniging goed, echt waar. Ja. Het is een hoop werk om te organiseren, maar je hebt wel een club. Een club waar, waar, je, waar je graag lid van wil zijn, denk ik. Ja, ja, ja. En, uh, ben jij lid, Joop? Ja, ik ben wel lid, maar ik, ik ga er nooit naartoe. Ik voel me te jong nog, eigenlijk. Ja, ja. <laughs> ja. <laughs> en, en je hebt er niet veel aan, natuurlijk, want, want je eet nooit overdag, hè? Weinig of nooit. Ja, ja dus ja. Ook. Dat is helemaal niks voor mij. Nee, nee toch? Maar ik, ja. ik, ik, ik ben erbij natuurlijk voor de nieuwsvergaring. Uiteraard. En foto maken. En, ja. En, en dat was, ja, geweldig. Ja. Dan was er zaterdag ook nog een, een protestmars van Animal Rights. Ja. Dat ging tegen het, het afschot van uh, damherten in de Amsterdam Zwaardleidingduinen. En, uh, Ja, ik moet zeggen, ik heb weinig zandvoeters gezien. Een mannetje of 80 liep er. Ja. En uh, allemaal, bijna allemaal vreemden. Ja. Dus, uh, uh, het raakte Zandvoort niet, denk ik. Zandvoort is niet zo demonstrerend. Zandvoort, uh, dat hebben we ook gezien met, met, toen met die demonstratie van het circuit. Dat is één keer gebeurd. Ja, klopt. Heb ja. je ook wel eens anders van een demonstratie gehoord? Ik niet. Nee, eigenlijk niet. Terwijl, uh, er, is, er is genoeg opstand altijd. En uh, ja. genoeg protest tegen bepaalde beslissingen. Ja. Maar het maar komt nooit het uh, tot een echte serieuze demonstratie, hè? Nee, nee, nee, nee. nee. Ja. Nou, en dan, uh, nou ja, 80 mannen die gingen dan uh, vanaf het station uh, over de Zuidboulevard, langs de duinen, langs de Zuidduinen. En dan uh, via de hogeweg uh, naar het Raadhuis. En daar kreeg uh, burgemeester uh, Molenburg. Een fles, een fles uh, Bramensap aangeboden. Ja. Ook uh, wethouder Joop Berens was er ook bij. En uh, daar kreeg uh, Willem van der Sloot een, uh, een, een hechte Ja. Met, uh, natuurlijk met een gewei. Want hij stopte mee. Hij stopte met uh, hechte Ja. Dus aanhalingstekens. En hij heeft nu meer tijd om zich uh, sterk te maken voor uh, animal rights. Daar wil hij het een en ander voor gaan doen. Ja. Niet meer de herten vanaf de, uh, de spoorlijn en zo weggeleiden naar veilige gebieden. Mm -hmm. uh, ja, het is zijn beslissing. Uh, ik kan er ook niks aan doen. Maar nee, goed, uh, zo is het. En alles komt een eind. Hè? En, en je ziet ook ja. niet veel herten meer. Dus waarschijnlijk hebben die herten, nee, ach, die hekken, inderdaad. toch effect gehad. Inderdaad, Donnie, Ja, maar... Wacht even, Op dit moment is natuurlijk de bronst... of is misschien net voorbij. Ja, dan ging en... ik ook niet meer naar het dorp. Nee, dat is waar. Um, uh, ja. <laughs> als je, als je een, een, een, een jonge bok bent... dan ga je toch niet naar het dorp terwijl het bronstijd is? Nee, dat wil je niet. Waar de wilde wieven zijn. <laughs> <laughs> oh, nee, um, dat, was, dat was dan en NML Hearts. Ja. Uh, het begon een uur uh, en een kwartier te laat... dus ik kon niet helemaal mee. Ik moest naar voetbal oh. toe. Dus, uh, ja. Goed, um, voetbal trouwens uh, gewonnen. 1-0 op zijn pomp moet ik zeggen, Oeh. tegen een van de laagst genoteerde ploegen, de Jonge Holland. O, jee. Dat lukte gewoon niet bij Zandvoort. Ja. En de uh, enige ging erin, godzendank, een uh, doelpunt van Jesse Haan, uh, waardoor ze toch wonnen. Mm -mm. En... s'avonds. Uh, avonds... Even, oh, even kijken hoor. Was ja, s avonds... Ja, moesten, nee, nee. Ja, de Lions' uh, heer, die moesten... Ja, uh, Lelystad, hè? Ja. Uh, die hebben gewonnen met 49, 61... De dames hebben gewonnen ook uit. Uh, met. Uh, pff, ook zoiets. Ja. bezicht meer uit mijn hoofd. Mm -hmm. En. Uh, ja, ja. En dan Jess in Zandvoort. Ja, oh, wat was dat geweldig! Wat was dat geweldig! Ja. Geweldig, geweldig. ja. Uh, ik heb daar mensen gezien die ik goed ken. Ja. En die ik daar nog nooit gezien heb. Maar ze waren er wel. Ja. En misschien. gaan hun ogen nu open van. Jezus, daar wordt wel goede muziek gemaakt. Want ja. dat wordt er gewoon gemaakt. Ja. Iedere keer zijn er weer. Uh, toppers van de Nederlandse jazz komen daar naartoe. Graag zelfs. Ja. Ze horen van die ene en ze horen van de andere. Nou, ik wil daar ook wel naartoe. En het, ja, nogmaals, het is een heerlijke snappel op uh, zondagmiddag als je toch niets te doen hebt. Mm -hmm. Toch? Ja, natuurlijk. Nou, ja. En dan ja. s'avonds, dat mooi weer op straat. <laughs> dat is ook een feest op zich. Een accordeon, een en saxofonist, een gitarist, en die jongen die een uh, en een, een, een Colombiaanse trommel bespeelde. Dat is ja. eigenlijk een, een houten doos waar hij op zit en hij slaat met zijn handen erop. Oh ja, ja. ja, die zie je steeds vaker maar, hè, de laatste tijd. Ja, ja. maar het, het had het geluid, het, het, het, de sound was alsof het Eerste muziek hoorde. Ja. Van het Eerste platteland. Die hebben mm -hmm. ook zo'n tromp ja. en die hebben dan een, een, een, ook een accordeon. Ja. En vaak ook een, een sluitinstrument of een toeter, weet ik veel wat. En gitaar. Eh, dat was geweldig. Het was leuk. erg leuk. Het speelde hele leuke muziek. Iedereen was dol enthousiast. Mooi. En er was niet al te veel mensen. Want het was natuurlijk wel pokken uh, uh, weer op zo'n ons gezicht. Laten we eerlijk zijn. Er ja. Toen kwam toch nog weer een beetje water naar beneden. Maar goed. Uh, uh, ik, ik heb gewoon in ieder geval gehoord van uh, Suzanne Jansen. De eigenares van, van Amsterdam Bichotel. Dat ze van de zomer, volgende zomer absoluut terugkomen en dan op het terras optreden. Nou, mooi. Goed zo. Ja, dan moet, dan echt, yeah. echt. Nou, zal ik nou, doen. En dan was er ook nog, uh, de uh, Sand van maand is begonnen, de ja. ja. Die is op 1, dus 1 oktober begonnen. Afgelopen zaterdag zou er wel het rafting zijn. Uh, een paar keer bij uh, Ayuma, maar mm -hmm. de zee was als een spiegel. Ja, dan, uh... We hebben het al eerder gehad met, met de WK-aflevering van, uh, van het surfen. Ja. Wind, wind, wind, wind, wind. Ja. Het surfen begint ergens eind oktober. En het was bloed mooi weer. Met de spiegel onder de zij. Dat hebben oh. we niet gesurfd. En nu is het ook niet vooraf. Nee. En dat wordt misschien wel herhaald, dat wij niet uit mijn hoofd, dan zou ik de agenda moeten kijken. Maar u kunt dat vinden in ieder geval op uh, op uh, www.sanfoordgoeswild.nl ja. Goeswild.nl. Daar staat het hele uh, programma op. Er wordt het echt het een van de aan gedaan dit keer. Vorig jaar is het een beetje in het water gevallen. Nu zijn ze er echt goed mee bezig. En een x aantal ondernemers op het strand en, en in het dorp, die doen daar uh, graag aan mee. En het is hartstikke leuk om dat te doen. Hele leuke dingen. Uh, ik weet niet hoe het met de vakanties zit. zal binnenkort ook wel zijn. Nou, ga daar met de kinderen naartoe. Ga dat doen voor een paar euro, uh, kunnen ze echt hele leuke doen, dingen doen. Hartstikke nou, dan goed. Dan breng je nog even een lans dus voor het en, en waar ja, kun je ja, dat even programma even... vinden, Joop? Weet je dat uit je hoofd? Ja, het www .nl. Oh, dat zei je net al. Ja, zandvoortgoodswild.nl ja, Yes. Geef niet, je bent er niet minder. Hoor. <laughs> echt niet. Hm. Nou ja, en dan ja. zaterdag. Ja. Komende zaterdag. Ja. Dan is het veteranendag. Oh ja. Ga er eens een keer naartoe. Nee ik moet daar heel veel. Nee, nee, ik heb het niet over jou, maar laatst oh. daar, dus ga daar eens een keer naartoe. Het is, je ziet daar een, een, een man of 20, 30 um, uh, veteranen. Ja. Die, die alle verhalen kunnen vertellen over Libanon, over de zee en van alles en nog wat. En er wordt een blauwe hop geserveerd, zoals dat heet. Blauwe hop, dat is uh, op de marine is dat bekend als zijnde. Uh, in Indische maaltijd. Eén keer in de week was het blauwe hap en dan was het Indische maaltijd. Dat wordt er geserveerd. Echt, uh, daar moet je een keer naartoe. De, de, de, die mensen. Ja, want je kan ook ja, rondrijden met een, uh, ja, een lege voertuig, geloof ik. Hè? Mag je meerijden? Van, van, ja, drie jeeps van. Uh, uh, hoe keep them rolling? Ja, keep them keep rolling. Die gaan de stand op. Die hebben de vergunning voor gekregen. Ja. En, en er, is, er is een presentatie, er is alles nog wat er Superleuk is. toch? En in het raadhuis ja. komt er ook een soort van presentatie. In de vorm van een baret wordt daar neergelegd Een grote baret, een hele grote. Ja. Je ziet er zitten twee um, monitoren in. En daar kan je allerlei verhalen van um, militairen die in Libanon hebben gediend. Ja. Kan je daar horen en zien. Okay. En ja, Het is heel rot om te horen. Maar mm. heel interessant wel. Mm -hmm. nou. Dus ja, uh, ik, ik breek de lans, ga er naartoe. Het is gratis toegankelijk met de Lassa ja. Om tien uur begint het, het is nu tot één uur. Dus het is niet altijd al te lang. Maar het is wel geweldig om dat mee te kunnen maken. Het zal wel heel indrukwekkend zijn, denk ik. Ja. ja. En dan wil ik ook nog even een lans breken voor mijn eigen clubje, De Lions. Ja. Volgende week zaterdag is er een U10 toernooi. Uniek. Want uh, uh, onder de 10, uh, onder 12 zijn er geen, uh, geen wedstrijden of genooien of spelers in de basisbalwereld. En ik aantal een uh, verenigingen in de omgeving van, van, van Harlem hebben een U10-team -team samen kunnen stellen. Samson heeft er ook eentje. En zaterdag is er dan in de sporthal, een, een Corvus een toernooi, dat begint om één uur. Dat duurt tot zes uur. Het U10 We, Spel, is U10 toernooi. En wat is U10? Het is onder de 10. Onder, onder 10, de 10, under 10. Oké, okay. ja. Okay. Helemaal leuk. Het zal wel helemaal vol zitten met trotse oma's en opa's... en vaders, moeders, broertjes, <laughs> dat zusjes. Dat Ja, ja wel leuk ja. om te zien. Ik, heb, ik, ik ga wel eens naar de trainingen kijken. En daar zitten echt talentjes tussen, hoor. Wat echt ja. zo leuk is om te ja. zien... En het enthousiasme oh, uh, van al die kids, het is heerlijk. Ja, ja, Dolly, er komen gewoon twintig kinderen die vragen of ze mogen basketballen. Ja, ja. Dus zijn toch gekje? Nee, dat doen we niet. Nee, natuurlijk, zo is het. Ja, nee, en, uh, ja, ze moeten ook weten waarvoor ze basketballen. Dus af en toe ja. een leuk wedstrijdje. Dat ja, is natuurlijk he helemaal te gek. Nou, ja. Ja, die die, die verenigingen in de omgeving, die hebben dus gezegd... wij gaan allemaal een, een U10-toernooi uh, organiseren. organiseren. Leuk. En dan gaan ze daar naartoe, ze gaan naar Beverwijk, ze gaan naar Arnhem, ze gaan naar ja, mooi. Ze gaan naar Heemweer ze gaan waarschijnlijk naar Hillegom. Ja. Ja, dat is toch geweldig? Zeker weten. Ja. ja. Dus dat tot is zaterdag ook? Ja, kom, uh, volgende, uh, de twaalfde. Zet, zet, zet, zet, zet, ja, de twaalfde. Zaterdag. Van ochtends tot middags. En dan s'avonds zijn waarschijnlijk weer de gewone wedstrijden van de Lions. Of niet? Uh, weet ik niet. Thuiswedstrijden? Ja, ja in ja? ieder geval, uh, ja, s'avonds uh, spelen de heren tegen. Oh, dat is wel een mooie wedstrijd. Ja? Tegen Akenis 3. Oeh, en Muiden. Jawel. Oeh, dat en, gaat nou, waarschijnlijk weer spektakel al, is een worden. geweest. Ja. ja. Om uh, 7 uur. Nou, ja, spannend. Ik weet alweer waar ik zit zaterdagavond. Ik ook. <laughs> Uh, <laughs> nou, ja, goed, Dolly. Dat ja. was het. Ik heb er weer een kwartier van kunnen, uh, vol kunnen kleppen. Zeker. We zijn weer helemaal blij met je. Want we zijn weer allemaal op de hoogte. En dat was de ja. bedoeling, toch? Mijn idee. <laughs> nou, mag ik je weer heel hartelijk danken voor je bijdrage deze week. En uh, ja, ik hoop dat, dat ik, ik je volgende week weer uh, bij uh, welzijn... of hoe noem je dat ook alweer? Leven, bij en, leven, en, leven en welzijn, en welzijn weer contact met je mag opnemen. Ja. Ja? ja, vooralsnog de agenda is nog niet al te vol. Kijk. Er is steeds wat te doen over Zandvoort Kois Ja. En dan het U10 in de basketbal. Maar we maken altijd wel weer een kwartiertje vol voor. Zo is het, zo is het. Bedankt Joop. En een leuke uh, uitzending verder. Dank je wel, dank je wel. En jij veel succes met al je voorbereidingen voor de nieuwe eh, eh, nou, editie van de Zandvoortse editie. Courant. Ja. Eh? Okay. Ja, dat zijn eigenlijk voorbereidingen hoor. Daar ben ik al druk mee aan de, aan de slag. Ja, dat bedoel ik eigenlijk. Nou ja, goed met het, ja, met okay. het maken dan. <laughs> ja. hey, dankjewel hein, Joop. Tot okay, volgende week. Ja. Joep. Graag gedaan. Dag. Dag. Ja, dat was Joop Van es, Junior Met alle belevenissen van het afgelopen weekend. En uh, wij gaan weer even muziekje draaien. Kom ik zo bij u terug met het weerbericht. Zit ik weer met de verkeerde muizen? Oh man. Al die muizen voor mijn neus. Ik ga van mijn auto wassen. Be if you plan don't be in a stop Let me tell you it's always cool And the boss don't mind sometimes if you at the food At the car wash oh, oh, oh, oh. Talking about the car, car wash yeah. Yeah. Come on y'all and sing it for me I've never seen no stop coming. Work and work. Keep those bags and machines humming. Work and work. My Sometimes if you Eat the food At the car wash Working at like the car wash car yeah. Yeah. Yeah. yeah, Car wash Talking about the car wash <coughs> Royce, Royce Cowash. En wij gaan door met uh, het weer. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, na nou, opnieuw een natte dag gisteren... blijft het op deze maandag droog. Zo nu en dan kan de zon zelfs even schijnen... maar over het algemeen blijft het wel bewolkt. De temperatuur stijgt naar een graad of 13... De wind waait uit het oosten tot zuidoosten en is aan zee vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking weer toe en komende nacht gaat het regenen. De temperatuur daalt naar een graad of 9. Dan kijken we even naar morgen. Dan is er een mix van zon, stapelwolken en enkele buien. Het wordt 16 graden en er waait een matige zuidwestenwind. De rest van de week blijft het wisselvalk met dagelijks kans op buien. Later in de week neemt het aandeel zon wat toe en de temperatuur gaat omhoog van 14 graden op woensdag naar een graad of 17 op vrijdag en in het weekend. En dan was dit het weerbericht voor u gemaakt door Rico Schreuder. Yeah. Ja, want gisteren was er op het circuit een uh, skippybalrace. race en uh, daar is 41.000 euro bij elkaar gebracht voor de stichting Spieren voor Spieren die zich inzet voor kinderen met een spierziekte bekende Nederlanders hebben daar op een skippybal een kort traject van bijna 54 meter afgelegd en om helemaal precies te zijn was het 53.8 meter omdat het georganiseerd was door Frank Danen... die een dj is bij Radio 538. Dus vandaar de 53.8 meter... Hij heeft samen met zijn collega's van de ochtendshow de race georganiseerd... om zo geld in te zamelen voor onder meer speciale rolstoelen... voor drie jongens die lijden aan een spierziekte. Ziekte. En met de rest van het geld worden kinderen met een spierziekte begeleid. Nou, Die drie rolstoelen die hebben ze ruimschoots gehaald. Uh, met onder andere bekende Nederlanders zoals Wendy van Dijk... Edwin Evers, Peter Heerschop, Tim Coronel ja, koronel, ik zei het goed. En Willem van Hanegem die waren allemaal aanwezig. En op het evenement kwamen zo'n 200 mensen af. Ik wil even met u naar de volgende artiest gaan, of artiesten. Zij is jarig vandaag en we gaan dus een prachtig nummer van haar draaien. Artiest in het licht. Dan wel willen horen hè? als je net met een gebroken hart bent achtergelaten. Maar ja, zo werkt het niet altijd. Hè? Helaas, helaas, helaas. Ja, u herkende waarschijnlijk haar stemgeluid al. Tony Braxton met het prachtige nummer Unbreak My Heart. En Tony Michelle Braxton, die geboren is in Severn, Maryland, die is vandaag jarig. Ze is in 1967 geboren, dus 52 jaar geworden vandaag. Ja, en ze is een Amerikaanse zangeres met een lage alt. Prachtig. Ze heeft zeven keer een Grammy Award gewonnen. En in 2011 werd Braxton zelfs opgenomen in de Georgia Musical Hall of Fame. En uh, ja, ze is, ze is op meerdere manieren succesvol geweest in de muziekbusiness. Ze zat eerst uh, in een groep. De Braxton's, samen met haar vier zussen, die ook allemaal kunnen zingen. En daarna is ze een succesvolle solo-carrière begonnen. En verkocht ze wereldwijd zo'n 48 miljoen platen. Nou ja, die we net hebben gehoord aan Break My Heart. Dat is haar bekendste hit geworden. Maar ze heeft ook hoog gescoord met singles zoals Breathe Again, You're Making Me High, I Don't Want To, en He Wasn't Man Enough. En hoewel Braxton aanvankelijk erg populair was in de jaren negentig, heeft de zangeres echter geen groot succes meer gekend, gekend sinds de release van More Than A Woman. En dat was haar vierde album uit 2002 en die werd een flop. En door matig succes veranderde Braxton ook meerdere malen van platenmaatschappij. Maar goed, uh, ze heeft zich ook bezig gehouden met acteren. Zo heeft ze in 1998 de rol van Belle in de Broadway Disney musical Beauty and the Beast gespeeld. En vertolkte ze in 2003 de rol van Aida in de gelijknamige musical. En ook leverde ze een bijdrage aan het zevende seizoen... van Dancing with the Stars in de VS. Braxton trouwde op 21 april 2001 met Carrie Lewis... En zij hebben twee kinderen. En in augustus 2007 werd door de pers gemeld dat er borstkanker bij Brexton zou zijn geconstateerd. Maar zij maakte later zelf bekend dat dat niet waar was. Maar wel is er in 2008 een goedaardige zwel uit haar borst verwijderd. Dan in 2010 werd bekend dat ze aan de auto-immuunziekte lupus lijdt. En in 2012 werd ze in het ziekenhuis opgenomen. En ook in oktober 2016 bleek dat Braxton last heeft van vernauwde bloedvaten in haar hart. En ze werd daarvoor opgenomen in een ziekenhuis in Atlanta. Nou, gelukkig heeft ze een prachtig nummer voor ons uh, ingezongen... waar we heerlijk van kunnen genieten. Vooral als je leidt aan liefdesverdriet. Wat is er dan lekkerder om helemaal voluit met dat nummer mee te gillen, zeg maar. Nou goed, lijkt wel of ik ervaring heb. Nou ja, uh, we gaan lekker door met Christina Aguilera met Haunted Heart. Hey. Hele nieuwe... to gonna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 Further than proof, nothing. Wilder than you, nothing. Older than time, nothing. Sweeter than life, nothing. Here's a clean recklessly. Gilbert O'Sullivan met Nothing Rhymed. En daarvoor luisteren we naar de nieuwste van Christina Aguilera. Haunted Heart. Een beetje jessie achtig nummer. Um, ja, en zo gaan we weer richting het uh, tweede. einde van het tweede uur van. Uh, ik wil zeggen Mamma Mia. Ik zie in mijn ooghoek Mamma Mia staan op, de, op het scherm van ZFM Zandvoort. Uh, maar uh, <laughs> we gaan naar het eind van Zandvoort luncht. Maar niet voordat ik u vertel dat ik zojuist lees op het internet... dat in ruil voor een aantal duurzaamheidsmaatregelen... de milieuorganisaties bereid zijn procedures... tegen de komst van de Formule 1 naar Zandvoort te laten varen... Uh, zij stellen dat het circuitzant voortaan dan buiten de Grand Prix om. De geluidshinder op reguliere dagen zal verminderen. En binnen vijf jaar zal overschakelen op het gebruik van elektrische raceauto's. Zij zeggen aan te sturen op een gesprek en op een compromis met het circuit. En daarvoor zijn een aantal voorstellen op schrift gezet. En dat hebben de organisaties vandaag gemeld. Um, ja, ze stellen geen keiharde eisen... maar ze zullen wel de regelgeving toetsen als een oplossing uitblijft. En dat zegt Mark Jansen van Stichting Duinbouwt. Twee eerdere gesprekken hebben vooralsnog geen resultaat gehad. Nou, dat was weer een nieuwtje vanuit het circuit. En uh, wij gaan verder met het nummer van Wings, Mall Kintyre. MUZIEK Mull of Kintyre only oh, is strolling in from the sea My desire is always to be Oh, Mull of Kintyre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 Oh Ik hoop niet dat Paul het erg vindt... maar ik ga even door zijn liedje heen praten... want het programma zit er bijna op. En, uh, ik hoop dat u uh, plezier heeft gehad de afgelopen twee uur. Ik bedank u in ieder geval voor het luisteren. En ik hoop dat we u woensdag weer mogen verwelkomen. En dan hoop ik ook dat we iemand gevonden hebben... om Hans Wassenaar te vervangen. Want uh, die kan helaas niet... We zijn druk bezig aan het zoeken. Mocht het niet lukken, ja, dan zult u moeten wachten tot donderdag. Dan is Roy van Buringen er weer. Met een heel gezellig programma. Samen met Imka Drommel. Die dan zijn sidekick is. Nou, nogmaals bedankt voor het luisteren. En uh, ik ben hier...